4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Wat is de openbare en wat de stilzwijgende gedragscode van Perscentrum Nieuwspoort? En waarom wil de PvdA van zijn Europarlementariërs over? Dat straks in Villa VPRO, nu is het internationaal met Dorold Meegens. Het KNMI heeft voor drie provincies een waarschuwing voor extreem weer afgegeven. Code Oranje geldt voor Gelderland, Overijssel en Drenthe. Dan vallen zware regen en onweersbuien. Op veel plaatsen staan straten blank. Zegt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ja, veel wateroverlast. Er is natuurlijk heel veel water naar beneden gekomen, zoals iedereen heeft kunnen zien. En ja, dat geeft heel veel problemen in kelders, in straten enzovoort. Dus er is nog een hoop weg te pompen. In Twello liep een schoollokaal onder. In onder meer Deventer, Olst, Emst en Haaksbergen sloeg de bliksem in woningen. Tussen Zutphen en Winterswijk rijden door blikseminslag geen treinen. En ook Schiphol verwacht problemen vanwege het slechte weer. De regen trekt verder over het land, waarschuwt Weerplaza. De weermodellen berekenen 50 tot 80 mm regenval in 1, 2 of 3 uur tijd. En dat zorgt dan weer voor wateroverlast. Dat zijn hoeveelheden die normaal een hele maand vallen. En die kunnen nu dus in slechts een paar uurtjes vallen.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 De gemeente Den Haag, Brussels Airport en Arriva hopen dat de nieuwe trein in december 2015 gaat rijden. Maar als het kan gaat Arriva al eerder het spoor op. De gemeente heeft bij ProRail al de spoorcapaciteit aangevraagd die nodig is voor een verbinding. De medisch specialisten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen hebben een boze brief gestuurd aan minister Schippers. Ze vinden dat de inspectie voor de gezondheidszorg veel te hard heeft ingegrepen. Het Ruwaard kwam het afgelopen jaar herhaaldelijk negatief in het nieuws, onder meer door financiële problemen en een opvallend groot aantal sterfgevallen. De inspectie hield het ziekenhuis een half jaar onder verscherpt toezicht... en de afdeling cardiologie was een tijdje dicht. De artsen geven toe dat er zaken fout zijn gegaan... maar ze nemen afstand van het beeld dat er van alles mis zou zijn. Volgens hen is er inmiddels veel verbeterd. Zo staat in de brief die door RTL Nieuws online is gezet. Afghanistan doet mogelijk toch mee aan vredesbesprekingen met de Taliban in Qatar... De gesprekken zouden met de VS worden gehouden in het kantoor van de Taliban in de hoofdstad Doha. President Karzai wilde niet meedoen toen bleek dat het kantoor was ingericht als de ambassade van het islamitisch emiraat Afghanistan. Ook was Karzai kwaad dat hij was uitgesloten van de eerste gesprekken van de Taliban met de VS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft gezegd dat de Taliban de naam zullen veranderen in Bureau voor Vredesbesprekingen. Als dat inderdaad gebeurt, zal Afghanistan volgens een regeringswoordvoerder aan de gesprekken meedoen. Dan het weer nog. Kademie waarschuwt, zoals gezegd, voor zware buien met plaatselijk veel regen. Mogelijk onweer hagel en windstoten. Vanavond even droog, maar later vanuit het zuidoosten opnieuw buien. Morgen veel bewolking en nog een enkele bui. Dan wordt het 17 tot 21 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Leidt het extreme weer al tot extreem veel files, Wijnand Zwaan? Nee, dat is niet het geval. De, ja, de buien vallen vooral in het uh, oosten van het land. We hoorden het zo even al. En dat heeft tot gevolg dat uh, de avondspits tot nu toe niet drukker verloopt dan normaal. Eén file springt eruit op de A9 Alkmaar richting Diemen. Daar staat tussen Aalsmeer en Knoopend recht 9 kilometer stil. Door een aanrijding is de rechterrijstrook dicht. Na de ster gaat de verder. Blijf luisteren. Wie kent hem niet?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 Politiek, politiek, politiek. Ik kijk en ik zie niets... Het parlement, het spel en de knikkers. Aflevering 18. De code van perscentrum Nieuwspoort. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Max van Wezel, oud-voorzitter van Nieuwspoort. Hier uh, mogen we geloof ik niet verder, hè? Nou, hier nog net wel. Dit is de gang van uh, perscentrum Nieuwspoort... Kijk, hier begint het gedeelte waar een mysterieus koperen bord hangt. Met uh, achter deze deur geldt de uh, nieuwsportcode. In de sociëteit geldt uitsluitend toegang voor leden. Ja, daar heb je het al, hè. Uh, Ik heb geen pas, dus. Ja, ja, lidmaatschapspas, anders kun je helemaal niet betalen. En dan nog wel beleefd dank voor uw medewerking. Maar het is wel dreigend genoeg, natuurlijk. Dit is de, de sociëteit van Nielsport En dat, dat is het ja, besloten ledengedeelte waar de, de beruchte Nieuwspoort code heerst... die overigens niet op papier staat... zodat ook niemand precies weet wat hij inhoudt. Maar hij houdt wel zoveel in als... Uh, wat je hier hoort schrijf je niet op... en wat je hier ziet fotografeer je niet. En, nou, daar houdt niet iedereen zich aan. Zeker in de tijd van iPhones en uh, smartphones... en uh, gemene cameraatjes uh, zitten er wel lekker in het systeem tegenwoordig. Maar goed, die code geldt al iets van... Uh, ik geloof al 50 jaar en werkt wel een beetje. Ja, we kunnen het wel één keer heel even over. Zou Ja, zou iemand het merken? Het is een beetje wow. rustig nu, het is ochtends. S'avonds is... zou ik dit dus niet doen eigenlijk. Want... Max van Wezen, wat wij nu doen, hier sta ik met een microfoon oh, kijk, in Nieuwspoort. Kijk, daar zit de al streng te kijken hoor. Oeh, oké. Okay. Ja, nee. Nou, we gaan... Dat, dat lukt mij eigenlijk op een door de werkse dag en zeker s'avonds lukt me dat gewoon niet. Nee, omdat er lopen in Den Haag natuurlijk heel veel mensen met microfoons en camera's rond. En die sociëteit is ook wel bedoeld om de privacy van ministers en staatssecretaris, kamerleden te waarborgen. Dit is eigenlijk een soort safe haven, de enige plek in dat kamergebouw waar je niet voortdurend mensen met draaiende camera's achter je aan hebt. En dat moet je niet onderschatten voor politici, wat dat betekent... om overal waar je loopt, of dat nou het heren toilet of het dames toilet... of de fractievoorzitterskamer is, kun je overal overvallen worden... door draaiende camera's en, en mannen en vrouwen met microfoons. Dus ja, we hebben een soort van veilige plek gecreëerd waar dat niet zo is. En dit is die veilige plek, Societeit Nieuwspoort? Dit is die veilige plek. We ik wil maar terug gaan dan? Ja, kom, we gaan even in een ander zaaltje. We hebben nog veel meer zalen hoor. Nou, we zijn weer naar buiten. We hebben het toch, ik denk, nou, een paar minuten volgehouden. Ja, we hebben het mooi overtreden samen. Wie loopt hier rond? Dat hangt een beetje af van uh, hoe druk het in Den Haag is. Den Haag is een heel erg uh, holle en stilstaand bedrijf: uh, Kamerleden met hun beleidsmedewerkers, met uh, allerlei helpende handen. Uh, je hebt het verschijnsel van de spindokters, de, de fractievoorlichters, woordvoerders. Je hebt een heleboel lobbyisten. En het is dus niet de bedoeling dat je alles verzwijgt, dat dat misverstand uh, bestaat. Het misverstand is ook behoorlijk gevoed door het uh, populaire boekje Je hebt het niet van mij, maar dat je Joris Lui over nieuwsport heeft geschreven. En ja, dat lijkt dan een groot complot van zwijgzaamheid... van allemaal mensen die elkaar kennen en het niet naar buiten brengen. Dat is in werkelijkheid niet waar. Je brengt het allemaal naar buiten. Als je een vakman of vakvrouw bent en de meeste parlementaire journalisten zijn dat echt wel... breng je het op de een of andere manier naar buiten. Maar uh, ja, je garandeert de bronnen die je in Nieuwsport, althans in die sociëteit van Nieuwsport spreekt... dat je niet één op één in de krant uh, zet... Ik had dat van Alexander Pechtold of ik had dat van Bram van Ooyik. Dus krijg je formuleringen als goed ingelichte Haagse bronnen... Uh, in de wandelgangen, uh, zoemt het bericht dat. Uh, nou ja, dat, dat herken je ook als je, als je de krant leest... zie je die formulering ook uh, heel vaak gebruikt worden. Nou, dat komt dan heel vaak... Uh, is dat afkomstig van een gesprek in die Sociëteit van Niels En uh, dit hadden wij van Klaas Dentek. Het Vragenuur, met vandaag... Mark ...VVD Tweede Kamerlid. Uh, Dames en heren, even een reactie op uh, de nieuwsportcode. Mark Harbers heeft dat eigenlijk uh, uh, 2013 overleefd. En het leeft nog, maar het weet niet dat het nog leeft. Is het van deze tijd? Ik denk dat het uh, heel waardevol is dat er dat soort plekken zijn... ...waar je soms ook op achtergrondbasis uh, met elkaar kunt, uh, kunt spreken... Uh, tegelijkertijd geldt, als je uh, iets echt geheim wilt houden... dan zou ik het ook in Nieuwsport niet uh, vertellen. Maar die afweging die moet iedere politicus uh, ja, voor zichzelf willen Als je iets geheim wil houden, je dan je dan je moet je in je eigen het hoofd zeggen. houden. Ja. Tegen niemand moet je zeggen. <laughs> Ria Katz, als Nieuwsport er niet zou zijn... dan is die behoefte om dingen te bespreken en in, in geheimhouding... Dus zou het wel ergens anders gebeuren. Zeker, en het gebeurt ook ergens anders. Ja. Ik voer regelmatige achtergrondgesprekken... die niet in Nieuwsport plaatsvinden. En ook ja. leiden tot uh, artikelen met goed ingewijde Haagse bronnen, et cetera. Ja. Want Piet, uh, Piet? Piet Biet, dat is mijn broer. <laughs> Zegt Pim. Um, het uh, werkt ook zo: van als iemand jou met iemand. Als iemand jou ziet praten met een politicus in Nieuwsport. Hé, hey, dan moeten we vanavond de televisie aanzetten. Want uh, ja. dan zal het. Ik bedoel, je kunt dan beter, zoals Ria Kats ergens anders gaan nou zitten. Ja, ergens in de Korte Houtstraat of zo. Je, Nieuwsport lijkt wel een beetje vervangen door wat ik maar de dinsdagmiddagmarkt noem. Hè? Vanaf, wat zal het zijn, Mark? Half twee tot drie, ja, tot ja. de dus stemming. De aangevang het... van de Politieke ja, Week. dan, dan is de, ja. wij noemen dat bij de patatbalie. Ja. Ik weet ja, niet hoe ja. dat, waarom dat zo Hebben we ook dat. in deze serie gehad, ja. Oh, ja, ja. Met dat, Ton Elias, vreemd genoeg. Daar ja. gaat on the record en off the record moeiteloos door elkaar heen. Iedereen weet precies wanneer je iets on the record of the record zegt... Hmm. Uh, of wanneer Pech dat nou voor een camera staat... of zegt tegen mij van, joh, dit zeg ik op achtergrondbasis. Ja. Dus Nieuwsport is misschien in die zin een beetje achterhaald. De, ja. de plek waar het gebeurt, en vrij openlijk, is vaak op dinsdagmiddag. Ja. Ja. Is mijn indruk. Hide in plain sight heet dat. Nee. Want iedereen doet het. Dus ze hebben niet speciaal aandacht voor jou. Waarom jij met iemand praat. Nee. Of waarom Ria met iemand praat. je hoeft praat. daar ook niet een speciale plek voor te hebben. Of waarom meneer Mark Harbers praat. Want iedereen praat met journalisten. Journalisten praten met iedereen. Dat is gewoon onderdeel van ons vak. Precies. Ja. Um, Eigenlijk het... is het sport een beetje verwoorden. Heb ik wel begrepen. Veranderd tot een uh, plek waar lobbyisten zich vooral erg op hun gemak voelen. Ja, vinden. dat zag je Meer dan de, je, dan u de u het, parlementariërs uh, en de pers. Op de Haringparty zijn geweest gisteren. Nee. Nou ja, ik toevallig wel. Uh, en dan heb ik Mariette Hamer gezien van, van, de van de Partij van de Arbeid. Nog twee andere, maar heel veel lobbyisten ja. en oud-poorten zoals dat heet. Oud-journalisten die elkaar mm -hmm. gezellig willen ontmoeten... Ja. De barbecue aan het eind van het jaar vind ik wel nog een soort netwerkparty. Want ja. die, die begint al heel vroeg van 1, en dat loopt dan tot in de avond dat door. Dat is de laatste parlementaire de tuin. dag daarna, uh, ja. en daarna ja. de zomerreces. En daar zie je wel zaken gedaan worden, denk ik. Ja. ik bedoel... nou, voorlopig wordt er even hard gewerkt. Over twee weken is het zover, dat zomerreces. Het kabinet, de coalitie, heeft nu formeel besloten om uh, hard te gaan bezuinigen, die 6 miljard. Er is bijgezegd, wordt de economische situatie toch nog slechter... dan gaan we toch niet meer bezuinigen dan 6 miljard. That it. is we gaan het zonder de oppositie doen. We gaan het helemaal zelf doen. Daar gaan, gaan we allemaal over praten. Maar even Mark Harbers als eerste. Um, van de VVD zeg ik Van de VVD, zeggen we nou, nog voor nog de één keer. veiligheid nog even. Ja. Um, er, wordt, er is afgesproken, we gaan een derde lasten verzwaren... en we gaan twee derde echt bezuinigen. Die bezuinigingen, 6 miljard, moeten neerdalen in 2014... Dan zeg ik gewoon met mijn verstand, maar toch graag een serieus antwoord. Ook al zegt, vraagt deze het: dat red je nooit met een derde lastenverzwaring en twee derde uh, ombuigingen. Want ombuigingen duren heel lang. Dat zit aan contracten die ministeries afgesproken hebben, afspraken die ze met organisaties hebben gemaakt. Alleen met lastenverzwaring en dan red je het nooit met een derde. Um, nou de vraag is waar in dit geval ook het lekerverstand vandaan komt. Want um, eigenlijk is dit ook iets geworden... wat de laatste paar maanden iedereen elkaar navertelt. Want 1 derde, 2 derde uh, klopt niet. 1 derde, 2 derde, dat is de afspraak die in het regeerakkoord ja. uh, is gemaakt. Dus dat geldt ook als je aanvullende uh, maatregelen moet nemen. Um, maar ik denk dat het een misverstand is... dat je uh, die 2 derde uitgaven niet meer in de uitgaven kunt, uh, kunt zoeken. Uh, de opdracht vanuit Brussel is helder. Je moet gewoon 6 miljard structureel invullen. Dan kan het wel zo zijn dat iets wat je structureel... Bedenkt pas na 2014 ook tot meer opbrengsten gaat uh, leiden. Nou, Dan moet je even kijken hoe je dat gaat voor 2014. Ja, maar in 2014 willen we richting die 3% begrotingstekort. Ja, maar als je teruggaat naar bijvoorbeeld het pakket wat uh, 1 maart al is neergelegd uh, door het kabinet. Hè, eigenlijk het pa pa pakket wat toen even geparkeerd is met het sociaal akkoord... maar wat wel 1 mei is opgestuurd naar uh, Brussel. Hmm. Kijk, daar zaten ook uh, bezuinigingen op de uitgaven in... die je snel kunt doorvoeren. Daar zat toen bijvoorbeeld ook uh, de verlengde de, de nullijn voor, hmm. uh, voor de ambtenaren in. Uh, dat is een bezuiniging op uitgaven die je ook gewoon in 2014 kunt, uh, kunt invoeren. zo heb je wel meer categorieën die je kunt doen. Uh, mm. dus, dus ik denk dat het een fabeltje is... en dat iedereen in Den Haag elkaar eigenlijk ook allemaal napraat van... ja, dat gaat niet lukken, dus het zal wel eindigen. Ja. ja, dat, dat komt, dat ja. komt nou, de nieuwspoort. Ria had een uh, um, Vorig werd. jaar verstuurden de zorgverzekeraars een brief. Uh, als jullie wat willen doen in de zorg... en de zorg is veruit de grootste uitgavenpost van uh, dit kabinet... dan moet dat, moeten wij dat voor 1 juli weten... En ook bij Koenders is toen gezegd van... heel veel dingen konden toen al niet meer geregeld worden... omdat het te laat was. En dat was nog maar in april dat het Kunduzakkoord werd gesloten. Dus in feite, jullie juli, we zijn het al bijna. Als jullie in bijvoorbeeld die uitgavenkant van, van de zorg... Uh, wat willen doen, dan zijn jullie eigenlijk al aan de zeer late kant... Klopt, je hebt, je hebt allerlei beperkingen. Hè? Een, een beperking die wij onszelf ook hebben opgelegd als coalitie... is uh, dat we ons voornemen om, om niet te sleutelen... Aan, aan al die posten die in het sociaal akkoord uh, zijn uh, opgenomen. Maar tegelijkertijd, als je terugblikt naar dat pakket... wat het kabinet op 1 maart al heeft neergelegd... de maatregelen die daarin staan, die kun je nog allemaal uh, doorvoeren. Ook voor 2014, dat zouden allemaal maatregelen zijn die je... Niet uh, prinsen, in de relaat zorg. Nee, maar die is, die is er ook uit. Dat, dat hebben we in het debat eind april in, uh, in de Kamer ook met z'n allen al erkend... Dus het betekent dat zo voor ongeveer maar ruim een derde van dat pakket... moeten nog nieuwe maatregelen uh, gevonden worden. Uh, uh, dat is de taak in de komende weken op weg naar, uh, naar Prinsjesdag. Uh, ja, en het is een grote opgave om daarin die dingen te vinden... die ook leiden tot bezuiniging op de uitgaven in, uh, in 2014. Maar dat is niet onmogelijk. De nou ja, Uw partijgenoot Gerard Salms zat gisteren bij Kneevelaar van den Brink... en die zei, we moeten gewoon eens met Europa gaan praten... of we dit niet structureel Anders moeten gaan doen dat we veel eerder, hè, in april mei al... dat plan klaar zodat je inderdaad al die dingen klaar kunt leggen. En Zalm is toch niet een onverdachte bron... die heeft twaalf jaar financiën gedaan... Uh, klopt. En waar hij zich op baseert is eigenlijk de methodiek... die we sinds jaar en dag in Nederland hebben. Dat je in de voor, het voorjaar besluit over de hoofdlijnen van de begroting... zodat je hem in de maanden daarna kunt, uh, kunt uitwerken. Um, maar zo heel veel afwijkends doen we ook niet uh, dit jaar. Ik geef toe, voor een paar maatregelen... moeten deze zomer nog, uh, nog invulling bedacht worden. Maar we hebben voor 1 mei iets naar Brussel gestuurd... van dit is uh, in hoofdlijnen de begroting voor volgend jaar. Mm -hmm. Daar staat in potlood al in dat uh, pakket... wat op 1 maart is aangekondigd door het kabinet... Uh, minus de nullijn in de zorg... Um, maar de maatregelen daaronder, daar kunnen de departementen zich al wel op voorbereiden als dat pakket herleeft, zodat ze straks bij Prinsjesdag ook de wetgeving hebben uh, Maar dan moet je toch nog 3 miljard vinden. En dan moet je nog een paar miljard vinden. Dat is het unieke. Daar heeft Salm gelijk in dat. U dat doet het uh, daar zo makkelijk over. Ja, dan ja. moet je nog een paar miljard vinden. Ja, weet ik, maar en aan de andere kant het lijkt, lijkt is het zo grappig. Want er zijn allerlei bezuinigingen die teruggedraaid worden, of ja. althans die niet helemaal gehaald worden. Plannen worden veranderd, omdat de anders gesloten worden veranderd. Er komt nu. Eindelijk een banenplan, hebben we nu gezien. Was daar al rekening mee gehouden? Of moet daar ook weer apart geld voor worden uitgetrokken? Nee, dat is, dat is, het is mooi. Het daar, is, daar is allemaal al rekening, daar is rekening mee, gehouden. mee gehouden. Het banenplan, uh, daar, daar is geld voor gereserveerd in het sociaal akkoord. en in het, uh, uh, in het regeerakkoord. Dus dit is nu eigenlijk de invulling okay. uh, die Ascher geeft aan die, uh, aan die plannen. Uh, bij het woonakkoord, daar lekte wat geld weg. Dat is door het kabinet al opgelost in die brief van, uh, van 1 maart. Um, en over het algemeen, er zijn niet zoveel. Kijk, en bij, bij het gevangeniswezen. Uh, daar is een probleem gerepareerd. En dat geld is bij elkaar geschraapt, zou je kunnen zeggen... op de begroting van veiligheid en justitie uh, daar zelf. Daar valt geen gat? Door, daar door valt, daar, valt, er geen, nu... daar okay. valt geen gat. Uh, uh, dus, uh, en natuurlijk is dat schraapwerk. Want je moet dan met de stofkam echt helemaal door het ministerie... om te zorgen dat je die, uh, wat is het, 69 miljoen euro uh, vindt. Dat is daar gelukt. Um, dus dat zijn de gaten niet. Gaat, Kijk, het ook u... lukken, gaat het ook lukken dat de Nederlandse burger... niet meer uh, lastenverzwaring en belastingverhoging voor zijn plaat krijgt... dan een derde? Dus? Dus 2 miljard? Dat um. staat... Dat is, dat dat kunnen is. We, na de zomer kunnen we ja, maar Mark dat is, dat is, over... Dat eh, is de afspraak uit het, uh, uit het regeerakkoord. En uh, uh, wij zijn goed voor onze handtekening. En ik denk de coalitiepartner uh, ook. Dat wil overigens niet zeggen, die waarschuwing geef ik er wel bij... dat mensen nou verder dat het. helemaal niet zouden merken in hun portemonnee. Nee, uh, want mensen, miljard, merken, merken, mensen merken in de praktijk ook echt wel... als je bezuinigt op de uitgaven van, uh, van de overheid. Mm -hmm. ik, bedoel, ik hoor altijd, uh, ja, jullie moeten gewoon op jezelf bezuinigen in Den Haag. Hè. Nou, ik heb eens uitgerekend aan alle ministeries, ambtenaren, gebouwen... Computers, dus et cetera geven we in Den Haag ruim 12 miljard euro uit. Hmm. Dat is ongeveer een kwart van het totale bedrag wat we moeten bezuinigen. Dus als we heel Den Haag zouden sluiten... Hmm. dan hebben we nog maar een kwart van het bedrag bij elkaar. En de rest van het geld wat de overheid uitgeeft... Ja. dat merken mensen rechtstreeks in de vorm van kinderbijslag of zorgtoeslag. Indirect in de vorm van voorzieningen, scholen, ja. eh, politie, et cetera. Dus en je... als jullie in gaan snijden, in die toeslagen of de uitkeringen ontkoppelen... of wat dan ook, is dat dan lastenverzwaring volgens jullie of niet? Of is dat een... Uh, hij geldt. Dat, dat, dat staat uh, uh, voor het merendeel aan de aan de uitgavenkant van de overheid. Ja. Maar daarom zeg ik er gelijk bij... Maar dus bij, voor sommigen nee, een lastenverzwaring? Ja. Uh, als je een uitkering hebt, zal, is het uh, een uh, Nee, een uitkering verlagen. Dat is een bezuiniging van de overheid op de uitgaven. Maar een lastenverzwaring laste voor, voor de burger. Maar de de burger. daarom zeg ik er gelijk bij... Het zal, dat uh, was mijn opmerking van een paar minuten geleden. Uh, ja. Het zal voor de mensen in het land echt wel merkbaar zijn... als de overheid op welke manier dan ook ja. 6 miljard euro uh, bezuinigt. En gaat het inderdaad zo wat Ger zei, heel knap dat jullie dit helemaal met z'n tweeën doen zonder de oppositie. de oppositie erbij te betrekken. Het sociale akkoord blijft overeind. alles. Het is alleen maar win-win-win. kan nooit. Zo'n zo situatie bestaat niet. In de Nederlandse politiek leef je uh, onderhand bij de dag. Um, maar ik vind het wel goed dat het kabinet daar het voortouw uh, inneemt. Uh, het kabinet schrijft ook in de brief aan de Kamer... we zijn eens gaan aftasten bij oppositiefracties. Um, um, maar ook dat is geen nieuws, want ik geloof al een maand of wat geleden... zei de minister van Financiën in de Kamer van ja, overal waar ik langskom... krijg ik wel lijstjes met wat ontzien moet worden ja, of waar nou, meer nee. geld bij moet. Ja, ja. Dus nee, nee, ik begrijp nee, nee, heel goed dat, dat ze het voortouw nemen... en enorme... zeggen we leggen dan maar gewoon deze zomer Zeker. iets neer. En, nee, maar dat er enorme en... enorm ge ge koffie gedronken is bij de oppositie... dat weten we allemaal, die beelden. Maar we hebben toch... Pim, ben ik nou gek praat ik nou weer andere mensen na... dat ik de indruk heb dat de coalitie wel degelijk gezegd heeft... we gaan dat zelfstandig op eigen doft gaan wij dat doen. Ja, ik denk dat het uiteindelijk uh, de, gewoon de Kamer ingegooid wordt, dit plan... en dat men meerderheden gaat zoeken op de diverse dossiers. Uiteindelijk moet ieder plan in de Kamer tot een meerderheid leiden. En ik vind het goed dat, dat, dat je niet allemaal in de rondjes om elkaar heen blijft draaien... als je denkt van ja, maar dan komen we niet heel veel verder. Uh, Is het een uh, bank spelen ook eigenlijk? Nee, ik bedoel, het kabinet en, en, en ook in de coalitiefracties zitten verantwoordelijke mensen die echt wel snappen dat we uh, 2014 in moeten gaan met op 1 januari gewoon goedgekeurde goed plannen. Ja. Maar we moeten ons ook niet iedere dag uh, van de wijs laten brengen en denken: Oh, help, het is vandaag nog niet gelukt, dus het gaat niet meer lukken. We hebben gewoon nog uh, uh, deze zomer. Uh, uh, we hebben nog we, uh, weken voor de boeg om wel tot uh, plannen te komen. Dan wordt het Prinsjesdag, daarna worden al die begrotingen uh, behandeld. Ja. De oppositie, wil eerder, de de oppositie zegt eigenlijk: We zijn toch niet gek met z'n allen. We weten toch waar het geld vandaan moet komen. Kom nu gelijk met die plannen. CDA, D66, die willen dat jullie zeggen: nee, Prinsjesdag. We weten allemaal waar het vandaan moet komen. Je hebt, je hebt, het je het hebt, zo, als je er een paar getallen bij noemt, dan kun je zo de hele bezuiniging. Daar zijn, daar zijn nemen. nog veel meer uh, uh, keuzes in te maken. En ik bedoel, als het sneller kan, dan, uh, dan zou het mooi zijn als het nou. sneller is. Um, maar de tijd die je hebt, die mag je ook gebruiken. Maar het is ook geen principieel iets dus. Het, het, het, het nee, is, maar zo, vergis tijdvaal. je niet. Hè. 6 miljard is natuurlijk best iets. Daar mag je best met elkaar even over hebben. Ja. Het komt bovenop de plannen van het eerste kabinet Rutte... Ja. het huidige regeerakkoord en het Koendersakkoord. Dat is bij elkaar 46 miljard. Als je daar bovenop ja. nog 6 miljard moet vinden... dan mag je best even uh, goed naar kijken. Nou ja, Rutte Pink heeft zichzelf natuurlijk ook een beetje klem gezet... door de vakbonden te beloven. Heel Nederland gaat ijskasten en... Uh, hoe heet het? Auto's, de, uh, auto's, auto's, auto's kopen. huizen verkopen. En dan zijn die bezuinigingen misschien niet meer nodig dat dacht iedereen wel stilletjes van zou dat echt zijn Inmiddels lijkt dat toch een beetje voor de bühne. Maar hij heeft zich wel klem gezet. Hij kan nu niet zeggen, ja, ik ga niet, uh, niet langer wachten. Um, er is toen heel duidelijk gezegd. Kijk, het, het kwam wel op het moment dat we kort na een paar economische voorspellingen zaten van mensen. Die zeiden, nou, we konden het dieptepunt misschien al wel gehad hebben. En uh, nog ja. steeds zie je overigens dat de Nederlandse Bank, Centraal Planbureau, echt zeggen, tweeënhalf jaar gaat het herleven. Uh, ik denk dat hij vanuit die optiek heeft gezegd, nou ja, als, als we kort tevoren al die voorspellingen hebben gehad, laten we dan even kijken of dat nodig is. Wij hebben er vanuit de Kamerfractie voortdurend. Het bij gezegd. Uh, ja, we hopen dat het lukt, maar we zijn realistisch... en we maken gewoon de balans op met de echte cijfers. En die echte cijfers zeggen helaas dat dat beloofde herstel uh, nog niet is aangebroken. Oké, okay, Pim. Uh, Europarlementaris Judith Merkies, Thijs Berman en Emine Boskoert... Uh, van de Partij van de Arbeid... die zijn bij de verkiezingen van volgend jaar er niet meer bij... als het aan de partij ligt. En die gaan erover dus... Ze zijn er niet meer bij. Dat is de hele fractie, hè? even voor de. En dat is de Althans fractie. van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. En jullie, de NOS, die bracht dat uh, gisteravond. Ja. Uh, uh, jij hebt de indruk dat hier een van een echt een beleidswijziging sprake is bij de partij? Nou, ja, ik heb Samson dus even naar gevraagd. En die, die zegt. nou, oh, ik ga die. Sorry, ja. Diederik Samson die zegt: Ik ga die mensen er niet uitsturen. Maar ik wil wel vernieuwing. Kijk, hij heeft op 8 juni een grote reden gehouden over Europa. En hij zegt, we moeten nu even niet, het zal Harbers aanspreken... met grote vergezichten komen, we hebben die hele crisis gehad. Nou, die verliezen we niet uit het oog, zei hij ook. Hè? Nee, maar het, mensen, hij zei, we gaan niet langs de deur... en mensen laten nee. mijmeren over het prachtige Europa. Over het ideaal. We Europa ja. herstellen, ja. ja. Dus dat is een hele realistische boodschap. Ja, en als je nou naar die fractie kijkt... Berman, Merkies en, en die, die andere mevrouw... waar ik de naam even van kwijt ben... Boskoert? Uh, ja dat zijn natuurlijk mensen die wel dat ideaal heel erg uitdragen. En misschien heb je wat andere mensen nodig, ook wat aansprekende mensen... Want er zitten natuurlijk weinig mensen bij, zoals Van Balen bij de VVD... of Schaken bij D66, Omen bij het CDA, die een groot publiek aanspreekt. Maar wat heb je dan? Dus je hebt iemand nodig die een groot publiek aanspreekt. Je hebt iemand nodig die eigenlijk helemaal niets hoeft te hebben met het Europese ideaal. Maar de mensen uh, kan zeggen, alles wat kapot is gemaakt en wat mis is gegaan... ga ik repareren. Een soort tijdelijke klusjesman. man. Ja, Van geheel, uh... nee, maar het... Onbeschreven huis. Gerard heeft al gelijk, dat ideaal staat nog recht overeind. Alleen we gaan de mensen niet te veel mee lastigvallen op dit moment. Dat zegt hij eigenlijk. Ja, maar we maar... gaan met een gerepareerd Europa. Gaan we al onze sociaal-democratische ideaal, ja. jeugdwerkloosheid, te, uh, uh, te niet doen, et cetera. Even bij dat, nieuwe, bij dat nieuwe beleid. Er horen nieuwe gezichten bij, zeg je. Hebben ze daar ook. Heb je idee wat voor namen zij daarbij hebben? Nou, Jo Ritsen heeft zichzelf gekandideerd. Jo oud-minister oud van, van Onderwijs. Dat is die wel is een schrisse nieuwe jongeman, ja. ja nou, <laughs> hey, we hebben het even nagekeken, hij is geloof ik 68. Ja. Dus ja, bedoel, dat kan nog net misschien, maar ik weet niet of hij kans maakt. Maar kijk, er komt gewoon een open verkiezing, hè? Ja. net als uh, vijf jaar geleden. Dus Jo Ritsen kan zich melden, Berman kan zich melden, iedereen kan zich melden. En dan komt er een lijstlekkersverkiezing met vijf of zes mensen in het land. Dus uiteindelijk bepalen de leden. Mark Harbers, hoe gaat het bij jullie? Heb jij gehoord dat het ook tijd wordt om de VVD, het smaldeel van de VVD... in de liberale fractie te vernieuwen Bij ons. In Europa. Uh, uh, en dat is eigenlijk tien jaar geleden al afgesproken. Toen hadden we een Tweede Kamerverkiezing waarbij we fors verloren... en waardoor er geen nieuwkomers in de Kamer uh, kwamen. Sindsdien geldt in de VVD altijd de afspraak dat de, kandidaat, de lijst... altijd een mix moet zijn tussen uh, zittende mensen en, en nieuwe mm -hmm. mensen... Uh, Hans van Balen uh, uh, gaat door. Die wordt onze lijsttrekker. De andere twee Europarlementsleden zitten 15, respectievelijk 20 jaar in het Europarlement. Uh, die treden terug. En dat betekent dat bij ons... Uh, kijk, we hebben een permanente scoutingscommissie. Dus ook niet alleen voor verkiezingen. Die nee. is permanent op zoek binnen en buiten de VVD naar mensen die goed dat liberale geluid ja. kunnen vertegenwoordigen. Het is wel een beetje merkwaardig. He, want en Hans van Balen toen hij net... In, uh, hij, was nog niet, hij zat nog niet in Brussel en, en Straatsburg. Of hij zei tegen iedereen die het wilde horen en wie het niet wilde horen... dat het voor hem een corvée was en dat hij zo gauw mogelijk mogelijk ermee klaar ja. was als het maar enigszins kon. En hij doet het als een, als een, als een, als een tierelier. Hij doet het goed. En, en ik ben op die reden ook leren heel blij dat, uh, dat hij doorgaat. En, en uh, wat je ook ziet is uh, dat hij erin slaagt om toch in Brussel uh, af en toe... dat geluid te laten horen van jongens, jongens, even niet zo hard. Uh, ja. uh, kijk nou wel wat, wat er in Europa aan, de, aan de hand dat... is. En dan ben ik heel blij dat hij dat voor de VVD blijft. Ria Kats? Dat geluid laat hij ook vooral in Nederland horen, wat voor jullie natuurlijk heel fijn is. Want in Brussel zelf is hij niet heel erg regelmatig te vinden... Tenminste, dat is toch ook de klacht. Volgens mij heeft hij een behoorlijke aanwezigheid in uh, Brussel. Uh, hij is maar er is een ook klacht, blijkt. Hij loopt vandaag ja. hier rond. Ik heb hem vanmiddag om één uur zag ik hem mm -hmm. rondlopen. We hebben sowieso de goede afspraak dat uh, tweede kamerfractie en eurofractie heel goed uh, samenwerken. Het is ook geregeld dat onze europarlementsleden op dinsdagochtend bij onze fractievergadering zijn. Wij gaan ook uh, groepsgewijs en soms met de hele fractie eens per jaar naar Brussel toe. We vinden dat dat ook veel dichter op elkaar moet zitten om elkaar scherp te houden bij wat Europa wel zou moeten doen en wat Europa ja. niet zou moeten doen. Maar hij is natuurlijk ook voor jullie een heel mooi liberaal beeld uh, dat heel duidelijk jullie ja. gedachten goed laat horen. En dat is misschien Misschien wat de PvdA juist op dit moment ontbeert. Ja, ik ga niet over de, uh, over de PvdA. Maar nogmaals, ik ben heel blij met het beeld wat, wat Hans van neerzet. Precies, wat hij in neerzet, Nederland uh, ja. neerzet. Ja. ja, precies. Ja, ik ben op die reden ook heel blij dat hij doorgaat als, uh, als lijsttrekker. Oké, okay, nou dan zullen we zien wie de nieuwe, uh, wie de twee anderen worden. En wie de drie geheel nieuwe van de Partij van de Arbeid zullen gaan worden. Ja. Heel hartelijk bedankt. Mark Harbers van de VVD. Ria Katz van het Financiële Dagblad. En niet Piet, maar Pim van Galen van de ROS. Piet toch? Ja. Oh nee. Ja, dat klinkt wel leuk. En Ton, nee, Tim zit klaar. Tim ik zit klaar in Hilversum voor het Radio 1 Journaal zo meteen. Ik weet niet Tim. hoe het bij jullie is daar in Den Haag of je naar buiten kunnen kijken, maar Absoluut. hier in Hilversum regent het heel hard. Echt waar? Nee, hier is ja. het droog. Nou, nee, het is in... hier wel stilte voor de storm, Eng. Ja, reken ja, maar, want plotstroom. in het oosten van het land regent het heel, heel, heel hard. Dus mm. we beginnen straks met Marco Verhoef. We hebben verder nogal wat bestuurlijke onvrede, waar we eens even lekker in gaan duiken. Op hoog niveau is dat, op de Rijkshoofd overheidniveau, Maar ook op het laagste niveau, een gemeentelijke blafverbod voor honden. In Rotterdam. Oké, okay, dat zo meteen. Dankjewel. Hey, dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal nu met Dorald Megens. Ja, het KNMI heeft voor twee provincies een waarschuwing voor extreem weer afgegeven. Code oranje is dat. Die geldt voor Overijssel en Drenthe. Daar vallen zware regen en onweers bij op dit moment. Voor Gelderland is die waarschuwing na bijna twee uur ingetrokken. Uh, ook daar op veel plaatsen straten die belang staan. Meer details over het weer en de gevolgen van Marco Verhoef zometeen. Arriva wil het treinverkeer tussen Den Haag en Brussel gaan verzorgen. Op de Lage Landenlijn moet elk uur een trein gaan rijden. Na het verdwijnen van de Benelux-trein eind vorig jaar... maakte de gemeente Den Haag al bekend dat er werd gekeken... naar een intercity-verbinding met Brussel. Den Haag, Brussels Airport en Arriva hopen dat de Lage Landenlijn... in december 2015 gaat rijden. Maar als het kan, gaat Arriva al eerder het spoor op. De medische specialisten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... hebben een boze brief gestuurd naar minister Schippers. Ze vinden dat de inspectie veel te hard heeft ingegrepen. Het Ruwaard kwam het afgelopen jaar in het nieuws... met onder meer financiële problemen en een opvallend groot aantal sterfgevallen. De inspectie hield het ziekenhuis een half jaar onder verscherpt toezicht... en de afdeling cardiologie was een tijdje dicht. Nog geen drie weken na zijn aantreden... heeft de Palestijnse premier Rami Hamdallah zijn ontslag ingediend bij president Abbas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 Al in het oosten van het land, in Drenthe en Overijssel... heeft het verkeer last van de regen- en onweersbuien. Maar het heeft weinig invloed op de avondspits, want die verloopt vrij normaal. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een van de langste files... voor de afrit Bunschoten 9 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam, voorknopend naar Polderplein zelfs 12. De N36 Almelo Dedemsvaart daar staat in beide richtingen bij Almelo West 2 kilometer. En dat komt door een ondergelopen viaduct. Zakelijke gesprekken beantwoord wanneer u met vakantie bent? Kijk op irreceptionist.nl. Elke dag gaan zeven bouwbedrijven failliet en verliezen 125 mensen hun baan. Dat zijn de architect, de aannemer, de metselaar, de timmerman, de elektricien, de stukadoor, de loodgieter, de schilder, de stratenmaker, de keukenleverancier, de hovenier, de interieurspecialist, de binnenvaartschipper, de vrachtwagenchauffeur, de vuilnisman, de bibliothecaresse en jij?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 Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Goedemiddag, een hoop verwijten in het nieuws van vandaag. Zo is de overheid niet snel genoeg met het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeentes. En hulporganisaties zijn meer met zichzelf bezig dan met elkaar. U hoort de hoofdrolspelers die zich beklagen. En natuurlijk ook het verweer. Josephine Trehi is in Rotterdam om te onderzoeken of u als donateur zich herkent... in de kritiek op de samenwerkende hulporganisaties. En dan de dood van James Gandolfini. U kent hem als maffiabaas Tony Soprano. Ik herdenk de acteur met advocaat Peter Plasman... En ik ga bellen met de Diner in New Jersey. Het restaurant waar Tony en zijn familie vaak zaten te eten. Het NWS Radio 1 Senaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen met het nieuws buiten. Zware regenbuien in het oosten van het land. U hoorde het in het nieuws. Files en van alles. U zit er misschien wel midden in. Hier droog in de studio. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo Tim. Waar is op dit moment de meeste wateroverlast? Drenthe. Overijssel nog een beetje. En Groningen doet waarschijnlijk ook wel mee aan het weerbeeld. De waarschuwing voor extreem weer die het KNMI heeft uitgegeven... Uh, staat uit voor Overijssel en uh, Drenthe. En Gelderland heeft die ook voor uitgestaan, is ingetrokken. Daar is uh, de neerslag in ieder geval voorbij. Maar de overlast waarschijnlijk nog niet overal. Want er is plaatselijk heel veel regenwater gevallen. En het resultaat van extreem weer inderdaad? Of regent het gewoon heel erg hard? Nou, het, extreem, kijk, het is echt extreem weer in de vorm van... het regent heel erg hard. Maar als je uh, in korte tijd uh, tussen de 20 en 50 millimeter te verstouwen... Krijgt. En dan ga je hele rare plaatjes zien. Ik heb er op Twitter een paar voorbij zien komen. Uh, de leukste zijn dat je uh, mensen in uh, badkleding buiten in de straat staan, zwattelt aan de knieën in het water. De minder leuke is dat er uh, wc-potten overstromen. Want riolering kan het ook niet aan. Ja, want het is, het is niet koud natuurlijk. Het is warm. Ja. Ja. Hoe komt het dat er zoveel water valt? Uh, uh. Omdat de lucht heel warm is. Hoe warmer de lucht is, hoe meer water erin kan zitten. Als damp, als gas. Uh, alleen op een gegeven moment komt dat er een keertje uit. En uh, als je dus hele warme lucht van oorsprong hebt, kan er ook heel veel water uitvallen. En de lucht was heel onstabiel. Had even een duwtje nodig. Nou, dat duwtje heeft die lucht gehad. Dan ontstaan die zware buien. En heb je dus inderdaad uh, de regen. Heb je ook onweer. En heb je ook hagel. Nou ja, en dat alles resulteerde in extreem weer. En je noemde de provincies waar het uh, zich afspeelt. Waar gaan die buien heen voor de mensen die straks in de avondspit zitten? Ja, die buien trekken in noordwaartse richting. En dat betekent inderdaad dat uh, uiteindelijk uh, als eerste Overijssel ervan verlost zal zijn. Dan Drenthe. En uiteindelijk ook uh, Groningen. Friesland zal ook wel neerslag krijgen. Maar waarschijnlijk niet in de extreme vorm. Althans niet uh, voor die. Uh, voor je waarschuwingsfase. En de neerslag is overigens ook gevallen in midden-Nederland. Daar is het inmiddels droog en in het zuiden breekt de zon alweer door. Dan denk je dat je er helemaal van af bent. Maar ik verwacht voor de late avond en nacht toch wel weer nieuwe buien. Of dat ook weer zware buien zijn, dat laat zich een beetje, een beetje raden. Ik denk het niet... Maar ik durf het niet helemaal uit te sluiten. Jij ja, zit hier nu toch Kijk even verder vooruit... voor de komende 24 uur, na komende nacht. Nou, na komende nacht hebben we een heel ander weerbeeld. We gaan een stevige zuidwestenwind krijgen... en een veel lagere temperatuur. Morgen wordt het 17 tot de 21 graden. Wolkenvelden, af en toe een klein beetje zon... nog een enkele bui. Ook een enkele bui in het weekende met wat vaker zon. En het kwik gaat nog wat verder omlaag... naar 17 graden op de zondag. Dus het weekend wisselvallig, maar, en niet slecht hoor, maar ja. duidelijk veel minder warm dan ja. nu. Die echte hitte zijn we echt kwijt. Mark Averhoef, we weten het allemaal, je hoeft niet meer terug te komen... tien voor oh, vijf. Hè? Meestal zit je hier. Tot later dan. We weten het. Het nieuws is het weer op dit moment. En u weet vast waar dat ook is. Er is nog veel te weinig geregeld voor de overgang van jeugdzorg naar de ruim 400 gemeentes in ons land. Toch moet die overgang over anderhalf jaar een feit zijn. Dat valt op te maken uit het rapport van de commissie Geluk dat vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan. De continuïteit van de zorg voor een kwetsbare groep kinderen komt daarmee onder druk te staan. Naamgever en voorzitter van de commissie die de overgang onderzoekt, Leonard Geluk, Goedemiddag. Goedemiddag. De gemeentes hebben nog geen duidelijke plannen gemaakt over hoe ze de zorg aan kinderen gaan inrichten. Waarom is dat? Nou, de gemeenten willen wel. De gemeenten hebben heel veel ambitie om het goed te regelen onder hun verantwoordelijkheid per 1 2015 Alleen ze kunnen het nog niet, want ze weten nog niet wat ze moeten, waar ze voor verantwoordelijk zijn, omdat er nog geen wet is. Ze weten ook nog niet precies hoeveel geld ze daarvoor krijgen. En ze weten niet hoe groot het probleem is binnen hun gemeente of hoeveel kinderen er zijn met ja, een met noodzaak voor extra zorg. Er valt geen voorschot te nemen? Nee, dat is heel erg lastig. Vooral ook omdat gemeenten ja, de wet moeten kennen. en ook het budget moeten weten. voordat ze afspraken kunnen maken met, met zorgpartijen. Het gaat om kwetsbare kinderen, kwetsbare gezinnen. die uh, hulpverlening krijgen via organisaties. En die hulpverlening moet worden ingekocht. Uh, nou, dat gebeurt vanaf 1 januari 2015 via de gemeente. Alleen die afspraken moeten nu al worden gemaakt. Willen we ervoor zorgen, uh, wil Nederland ervoor zorgen. dat er geen kinderen tussen wal schip terechtkomen. En uh, nou, nogmaals, gemeenten kunnen dat nog niet, omdat die ja, de bedoeling van die wet en de budget, de uitwerking daarvan, is uh, bedacht om de zorg, de jeugdzorg, beter te organiseren. Zodat er niet meer zoveel hulpverleners in één gezin komen en mensen eerder geholpen kunnen worden. Dat is de bedoeling. Kunnen de gemeenten daar niet als een soort plan voor bedenken? Ja, dat is ook een hele goede ambitie. Ik geloof echt dat uh, zorg voor... Want u legt het wel heel erg bij de overheid. Uh, ja, nee, die, die, die, die zorg uh, die kan goed door gemeenten worden georganiseerd. Daar zijn we van overtuigd. Alleen, uh, het is een uh, operatie die gaat over tienduizenden kinderen, heel veel kwetsbare gezinnen, uh, om een miljarden.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 In ons rapport hebben we gezegd van Rijk, staatssecretarissen, justitie, VWS, ook provincies, gemeenten. gewoon vol aan de bak om ervoor te zorgen dat het lukt. In een eerder rapport heeft de commissie al geconcludeerd. dat er grote zorgen zijn over dat tijdsplan. Hebt u er nog wel vertrouwen in? Nou, wij zien wel dat er uh, veel gebeurt. We uh, vinden dat uh, staatssecretaris Van Rijn, die hier primair voor verantwoordelijk is, uh, ja, hard bezig is om het de goede kant op te krijgen. Uh, alleen uh, ja, alle tijd die je aan het begin van het uh, beleid, van het traject hebt verloren, krijg je aan, aan het eind er niet bij. En ja, we zien toch dat er uh, gewoon, dat het regelmatig gebeurt dat deadlines niet worden gehaald en dat dus... Uh, ja, plannen die er zouden moeten zijn en niet zijn. Uh, ja, volgend jaar zijn er verkiezingen bij gemeenten. Eigenlijk moet er... Nou, moet het meer uh, uitstel. In, t, nee, ja, ja, ja, er moeten juist daarvoor ja. uh, afspraken zijn gemaakt. Uh, moet er beleid worden ontwikkeld? Moeten gemeenten met andere gemeenten afspraken maken? Nou ja, dat is gewoon heel erg veel. Uh, en wij denken dat het nog kan, dat het nog net kan. Uh, maar dan moeten wel... Ja, dan moet het wel harder gaan dan nu. Want ik heb hier een brief voor me van staatssecretarissen Van Rijn en Teven die reageren op dat tweede rapport van nu van vanochtend. Die zeggen van nou, die nieuwe jeugdwet die komt er voor de zomer. Die gaat dan naar de Tweede Kamer. En die zal dan nog veel meer inderdaad de helderheid geven... over de hele stelselwijziging. Toen daar vertrouwen in nu? De behandeling van zo'n wet, uh, er zijn nog wat belangen in het spel, uh, wordt veel over gelobbyd, zal veel over gesproken worden, is niet uh, in een paar dagen tijd door de Tweede Kamer. Uh, en Tegelijkertijd zou de gemeente nu al, of in de, in de weken na de zomervakantie, op basis van die wet uh, afspraken moeten maken. Met andere woorden, heb uh, hebt er geen vertrouwen in? Uh, het, het is buitengewoon kwetsbaar, tijdpad. Als het echt lukt die wet snel door de Kamer te krijgen... en als het rijk lukt de informatie voldoende informatie te geven... Uh, en als het lukt helder te maken hoe het financieel geregeld is... en dat dan op heel korte termijn, dan kan het goed komen. Uh, maar uh, vergt wel uh, heel, heel, heel veel aandacht en energie van de kant van Rijk. Voorzitter van de transitiecommissie Jeugd, Leonard Geluk, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Femke Halsema gooide vandaag, zoals dat heette, de knuppel in het hoenderhok. Hulporganisaties zijn meer bezig met hun eigen belang... dan met de opdrachten waar ze voor staan, zei ze. De oude politica zegt dit als huidig voorzitter van Stichting Vluchteling... nadat ze net op reis is geweest in Syrië. Kritiek op het functioneren van hulporganisaties is nieuw. Maar, niet nieuw, maar deze kwam behoorlijk hard aan. Joris van der Kerkhof was bij de lezing van Halsema in Den Haag. Joris, heeft zijn haar kritiek net zo hard verwoord... zoals die vanmorgen in de Volkskrant werd genoteerd? Nou, zoals ik het uh, heb kunnen horen... In ieder geval wel, er was nog even de suggestie dat het verhaal op de voorpagina van de krant... toch iets harder stond dan dat ze het uiteindelijk zou gaan uitspreken. Maar al verhalend over haar, haar reis naar Syrië... naar de plekken waar vluchtelingen worden opgevangen, begon ze hiermee. In vluchtelingenkamp al Zatari in Jordanië... waar alle humanitaire organisaties zijn neergestreken... zag ik de gebreken van de noodhulp uitgestald. Concurrentie om de internationale geldstromen zeker te stellen... De keuze voor zichtbare hulp om donateurs thuis zoveel mogelijk te kunnen behagen. En bureaucratisering om al het werk en de goede bedoelingen dagelijks vast te leggen en uit te kunnen blijven dragen. Om de kritiek als het ware voor te zijn. En dat leidt uiteindelijk tot deze conclusie. Organisaties die in onderlinge competitie het eigen belang, onbedoeld en waarschijnlijk vaak ook ongemerkt, belangrijker gaan vinden dan de opdracht waarvoor ze staan hulp bieden aan mensen die verdrukt, opgejaagd en gewond zijn. Dus dat is wel, eh, toch wel echte samenvatting, zoals die ook in de krant stond. Ja, dus dat is de kritiek verwoord, maar heeft ze ook oplossingen? Ja, in Nederland in ieder geval wel dat de samenwerkende hulporganisaties, die SHO, die organisaties die bijvoorbeeld ook voor Syrië een actie hebben gehouden, dat die veel meer samengaan, dat dat eigenlijk één nieuwe organisatie wordt. Ik zou er een voorstander van zijn als SHO een onafhankelijk instituut wordt. Een internationaal rampenfonds dat in samenwerking met omroepen en anderen fondsen werft en bij de verdeling van geld toetst welke organisaties de effectiviteit, capaciteit en ervaring bezitten die nodig zijn in een specifieke humanitaire crisis. En uiteindelijk is er dan niet alleen een oproep aan al die hulporganisaties in Nederland, maar ook enige relativering en een oproep... Aan Het publiek. Het is aan noodhulporganisaties om het publiek te overtuigen van het belang en de juistheid van hun werk. Maar aan het publiek mag wel gevraagd worden om te aanvaarden dat hulp in een crisis nooit helemaal foutloos kan zijn. Simpelweg omdat de omstandigheden vaak te lastig en te ingewikkeld zijn en het leed dat men aantreft te hartverscheurend. Maar het publiek mag dus wel, net als haar, kritiek hebben... op het feit dat hulporganisaties te veel op hun eigen eh, belang letten. Dat is de kern van haar boodschap in de Ridderzaal. Zojuist, ze is net klaar. Joris van der Kerroff, dankjewel. Na vijf uur spreken we hierover. Want we dat vragen natuurlijk om een weerwoord... met iemand van de samenwerkende hulporganisaties. En We gaan ook even het veld in om hierover ver te, verder te praten. In Rotterdam, doen we dat? Josephine Trehi, jij bent daar. Waar precies en bij wie? Ja, nou, ik sta bijna letterlijk in het veld. Want artsen zonder grenzen die, uh, zijn met een tentenkamp het land ingetrokken. Ze hebben hier op het Schouwburgplein zeven uh, tenten opgezet. Zeven, acht tenten. En dan in elke tent laten ze zien hoe zij in het buitenland werken. De actie heet Noodhulp van Dichtbij. De wereld van artsen zonder grenzen. En nu sta ik bij de vaccinatietent. Michiel van Tongeren staat bij me van artsen zonder grenzen. Goedemiddag. Ik sta hier om een tafeltje heen en er staat een megafoon. En wat... Ja, zijn het injectienaalden? Ja, dit zijn de spuiten die we gebruiken om vaccins toe te dienen. Geen echte injectienaalden hier? Nee, ik heb geen naalden meegenomen. En de, de megafoon is om mensen op te roepen om te komen. Ja, en naast het tafeltje een koelbox? Ja, uiteindelijk moeten uh, bijna alle vaccins moeten gekoeld uh, worden van productie tot injectie. Dus dat betekent dat we heel diep uh, het veld in moeten en het moet allemaal gekoeld blijven. Dus daar hebben we deze koelbox voor. En op die kleine krukjes? We kunnen mensen plaatsnemen die bijna aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Nou, net echt. Um, straks uh, ga ik met jou verder praten over de kritiek van uh, Femke Halsema. Tim, en ook met bezoekers natuurlijk, wat zij ervan vinden. Daar gaat het ook vooral om. Waar gaat dat geld naartoe? Tot later, Josfien. Wanneer Zwaan bij de AWB. jullie kijken vooral naar het oosten, denk ik. Ja, want daar vallen stevige buien. En ja, voor een deel is het ook alweer achter de rug, zeker voor Overijssel. Maar daar zijn wel problemen nu. De N36 bijvoorbeeld, die staat deels onder water bij Almelo West. En dat veroorzaakt in beide richtingen twee kilometer fieden. Nou, de buien trekken nu naar Groningen vooral. Maar voor de avondspits heeft het verder niet zoveel gevolgen. Want in het westen van het land valt het allemaal reuze mee. Eén file valt op op de A67 naar Venlo. Fieden na een ongeluk voor de af zomeren zomere vier kilometer. Maar de weg is daar weer rij. Van Venlo naar Den Helder, want daar zijn de marinedagen begonnen. Ze vallen samen met Seel Den Helder. De aftrap was vandaag met een saamhorigheidsdag... waar zo'n 8000 veteranen op afkwamen. Trudy van Rijswijk ging er ook heen. Je kunt voor alles doen op deze saamhorigheidsdag van de marine. En de meeste veteranen doen dat ook wel. Je kunt naar muziekoptredens, er zijn allerlei boten te bezichtigen. Je kunt gewoon lekker langs de kade wandelen... Kortom, er is genoeg te beleven, maar het leukste vinden toch verreweg de meesten... dat ze elkaar weer ontmoeten. En dat is in de tent. Die zit bomvol. Nederlandse nieuw Jan. En hoe was het daar? Nou, ik, ik zat niet bij Jan aan boord. Maar het was wel uh, heftig hoor. Ik zat toen op de Drenthe. en uh, daar was dat? er uh, is een onderzeebootjager... Ja. En daar hebben ze nog een, een, een, een schip geënterd. Ja, je wordt aangewezen. En dan uh, moest je gewoon mee. Jij zit dan onder water en je, je ziet dat niet allemaal, maar je hoort het achteraf wel. Ja, het is toch wel spannend. Oh, uh... ik, ik, ik, ik was net achter woon Hij woonde helemaal veel Sluis. U hebt elkaar net weer ontmoet? Ja. We hebben jullie samen dingen meegemaakt, waardoor je zegt van ik heb wat aan die vent. Op aan die vent? Hij is een rock voor me geweest. Hey. We waren echt één met elkaar. Want nu spreek ik over burn-out, Maar wij waren twintig maanden aan boord. Maar er is een geregek geworden van, joh, je moet naar huis. Hoe deden jullie dat dan? Want er gebeurden vast wel dingen waarbij je zegt, nou, nou heb ik toch even een hand op mijn schouder. nodig. Uh, je was zo aan elkaar gebonden, want je leefde in een kleine gemeenschap aan boord. En, uh, dus je was van elkaar afhankelijk en dergelijke. Maar als ik het goed begrijp, heeft Nieuw-Guinea er wel voor gezorgd dat jullie voor altijd een band hebben? Zonder meer. Zonder meer. En een gouden band. We hebben echt een hele fijne band. Gewoon door het vuur gaan we voor elkaar. Als het is, staan we er. En dat vind ik leuk. Dat merk je nu ook, hè? Je praat weer verhalen over Nieuw-Guinea. Ga maar bij een tafel zitten. Hè? Weet je nog dat wij in de, met de kerst. Die dat marinevliegtuig marinevliegtuig neergestort was, ja. Ja. hebben met de kerst lopen terecht in. Nee, dat niet Ja, en toen hebben die was, hebben nog vliegeniers niet eens gered. Met, toen hebben ze nog film aan boord gehad, hè. Mochten ze aan boord komen, toen hebben ze nog film gedraaid. Voor die hebben met die proutjes, hebben die bemanning nog, die nog overbleef, die hebben die gered. Kortom, een hoop sterke verhalen verteld en helemaal niet aangedikt hoor. In de microfoon van Trudy van Rijswijk. Hij was een maffiabaas met een gekweld hart. Tony Soprano, een bikkelharde crimineel uit New Jersey. De man die hem speelde, James Gandolfino, is overleden aan een harteval. Zo direct een van zijn grote fans, advocaat Pieter Peter Plasman. Pointer Sisters met Should I Do It. Acteur James Gandolfini is overleden. Beroemd als de maffiabaas Tony Soprano in de misdaadserie Sopranos. Een crimineel die extreem geweldig kon zijn, maar ook een gevoelige kant had. Zo ging je naar een psychiater tegen wie hij ontkende dat hij bij de maffia zat. Ik in een dat je bent. Het is een en het is offensief. En je bent de laatste persoon die Tony Soprano. Strafadvocaat Peter Plasma, goedemiddag. Goedemiddag. Een groot fan van James Gandolfini en de Sopranos. Een verlies? Ja, zeker, zeker. Alhoewel het uh, niet zeker was, of eigenlijk vrijwel uh, zeker dat het niet meer zou gebeuren... dat we hem nog terug zouden zien in die rol. Uh, heeft hij die rol zo magnifiek neergezet... dat hij het uh, alleen om die reden niet heeft verdiend om op 51-jarige leeftijd te overlijden. Wat maakte de serie zo geweldig? Uhm, het zijn volgens mij precies die, de, de twee kanten die hij liet zien. Aan uhm, de, de, eh, de ene kant gewoon keihard, uh, puur crimineel, uh, over lijken gaan... zelf mensen om het leven brengen. Uh, terwijl aan de andere kant uh, ja, het we te zien kregen dat zo iemand gewoon naast ons kan wonen. In een suburb neergezet, onwaarschijnlijk een normaal gezin breiden met alle perikelen ook binnen dat gezin... Voor mij is de combinatie van die twee gezichten die, uh, die heel aantrekkelijk was om naar te kijken. En vooral omdat het, het aardige gezicht toch uiteindelijk uh, leek te gaan, uh, te gaan winnen van het lelijke gezicht. Ja, was, da was dat waar u een zwak voor had? Uh, nou, ik heb natuurlijk ook een beetje professioneel uh, ernaar gekeken. En uh, ja, wat, wat mij vooral uh, trof was dat we weer zagen... dat. Criminelen van welk kaliber dan ook. ook gewoon mensen zijn. en uh, ook met dagelijkse zores te maken hebben. waar we allemaal mee te maken hebben. Bijvoorbeeld het feit dat hij zijn eigen kinderen niet onder de duim kon krijgen. dat hmm. vond ik een fatal detail. Ja, dus u herkent wel iets van Tony Soprano. in Nederlandse criminelen die u bijstaat als advocaat? Nou, <laughs> dan denk ik eigenlijk dat mochten die Nederlandse criminelen wel willen dat ze uh, op zo'n manier zijn tent uh, kunnen runnen. Nee, ik, ik, ik geloof niet dat het veel met Nederland te maken heeft. Ik, ik herken wel trekjes bij sommige cliënten van mij... maar niet, niet de figuren die, uh, die zo ingebed zijn in een organisatie... Die, die zo structureel is opgezet en ook zo langdurig uh, kan blijven bestaan. Dat zijn toch, uh, zijn, dat zijn toch Amerikaanse toestanden. Ja, is de serie wel populair onder Nederlandse criminelen, voor zover u weet? Nou, dat... Ik denk het. Ik, ik heb daar geen. Uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat, dat de serie bij heel veel mensen populair is. Dat is ook wel gebleken. En ervan uitgaan dat uh, criminelen ook gewoon doen wat gewone mensen doen. Denk ik dat, die, dat er velen zijn die het ook gewoon met genoegen hebben bekeken. Ja, u Was wel zo verwogen om een kledingstuk van uh, Tony Soprano te kopen op een veiling. Ja, tot ik de prijzen zag. Het leek me wel, <laughs> het leek me wel een aardig gadget om. Uh, uh, nou, om bijvoorbeeld zo'n trainingspak uh, te hebben. Maar uh, dat moest een aardigheidje blijven. Maar dat, dat kon niet. Want de, de, de prijzen werden sky high. Ja, wat, uh, tot hoe ver had u eventueel willen gaan? Nou, als ik die kans had gekregen, maar had ik het ook allemaal nog moeten organiseren. dan zou ik er best een paar honderd euro voor over hebben. Okay. Maar dit ging naar tienduizenden dollars toe, dus dat, uh, dan, dan is het geen aardigheid meer. Het, het gaat zoals het heet, uh, zou, het zou misschien wel een aardige investering zijn geweest. gelet op het nieuws en, uh, en, en, en, en de naam die James Candolfini was. Gaan we, hem ja. gaan we hem herinneren als Tony Soprano of kent u hem ook aan andere dingen? Ik ken hem ook uit andere dingen, maar als ik hem in andere dingen binnen zie komen, dan komt voor mij Tony Soprano binnen. En dat past dan niet in die setting, dus dat, uh, dat zag ik liever niet. Tony Soprano. Ik herinner me hem echt als Tony Soprano. En zo leeft hij verder in de herinnering. Peter Plasman, ik dank u hartelijk voor uw verhaal. Graag gedaan. Vanavond, BNN Today. Robin oh, Hazen speelde vandaag. Zijn die muziek! Aan? What the fuck? <laughs> Welke muziek? Vanavond om half negen op Radio 1. Zet die muziek uit! Ik doe hem al uit, oké. Okay? Nou, jeez. Ah. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Nou, ik, ik wist van gekkigheid. Alsof je als kind in een snoepwinkel. Je weet niet waar je moet beginnen. De, de keuze was overweldigend. Radio 1. Ah. Het nieuws van alle kanten. Zet die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 Met vanavond acteur, musicalster, zanger en gooise stylist Alex Klaassen. Hij duikt onder in het Oerrol Festival -gevoel. En het Ragazzi Kwartet speelt theatrale muziek. Vanavond om vijf voor half acht bij de Avro op Nederland 2. Groen Dichterbij is een actie van IVN, Oranjefonds, Buurtlink.nl, SME-advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. We leven in een geweldige tijd.